Kijk op uw geld kunt u zaterdag 2 december terecht in Alkmaar of Eindhoven. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl slash wintercheck. Inner City 2006, in de Rai, in Amsterdam, deze week, kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM, Serious Radio. En dan, en dan nu dus even lekker niks, totdat ik opslag krijg. Het, is het eind van het jaar, dus laten we daar eens maar eens over praten. Edwin, doe niet zo flauw. Hoor het nou echt over de hoogte van al die miljoenen luisteraars? Edwin, kom op nou, jongen. Nou, weet je wat? Krijg je van mij een boekenbon? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En een nuts. Nou, extra weekend. MPS AGO. Nice. Nice. Extra weekend! <makes noise>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 ineens te denken. Jij? Zodat, ja, ja, je ziet het gebeuren, hè. Zodat ik hier een idee zo, een hele nacht lang extra weekend. Dat we hem doortrekken tot uh, zaterdagochtend. Ja, I can't get no sleep in somnia. Oh. Heb je dit ook wel eens, dat je in bed ligt en dat je dan ineens dit nummer uh, midden de nacht uh, in je hoofd krijgt? Nee, ik heb wel eens dat ik in bed lig en dan ineens... Oh, oh. Ja, ja, ja, flashback, hè. Maar ja. dan kwam net een uh, smsje van Suzanne, die heeft ooit een keer midden in de nacht geroepen om snijbloemen... Om snijbloemen? Ja. Nou, mijn zusje heeft het, die heeft het heel erg ja, gehad, toen we nog klein waren. Mm -hmm. En um, dan uh, zat ze rechtop en Ben zei even... ze... Ik wil een stokje! Een stokje? Voor nee. in... Ik zei, een stokje, waarvoor? Dan... Ja, voor <tankt> in mijn haar! <swee> je kan een, je <swee> kan een stokje in je oog krijgen, <swee> als jullie op had gezegd. echt kwaad ook. Dus ik zoek ernaar. Ik, ik, ik heb helemaal geen stokje. Oh, <swee> <swee> <swee> klik, weg. En een paar uur later. Wat moet je nou met een stokje voor je haar? Stokje? <swee> <swee> <swee> <swee> <swee> niets meer weten, hoe mooi is dat? <swee> dat is echt, je moet naast iemand liggen, wil je dit soort verhalen terug horen want uh, Roep jij wel iets in je slaap, Ali? behalve kopen nieuwe cd <lacht> hij mijn bijna ik niets anders erop. <lacht> en, en jij gerard met je zusje van een stokje en, uh, jij uh, dingen die je in je slaap roept ja ook gelijk even weten natuurlijk nee niet dat ik weet niet dat ik weet ik heb wel een keer uh, wel wat gemompeld Hmm? Iets van... Uh... Tot 40 wordt samengesteld in Stichting sticht Tot 40 en samenwerking met de gaan we volplaatsen in de oh, Maar meer dan niet. Het is een ziek brein. Ja, maar het zal toch ook erg zijn dat je dat je, je slaapt ineens... Ja. Een spannend muziekje! Ja. Dat is toch wel lachen? Het moet, het moet een keer gebeuren. Als je dingen zo vaak roept zoals jij dan, dan moet het een keer. Nou, weet je wat ik wel een keer heb gehad? Um, ja. Dat Mijn wekker ging af. En wij zijn er een soort van ingesteld op... Uh, als de nieuwslezer zegt, dit was het nieuws. Dan moeten we een knop indrukken of zo, weet je wel. Dit was ja. het nieuws. Ah! Dus ik, dat was wel een keer dat, dat mijn wekker ging af en ik hoorde nieuwslezer zeggen: Dit was, dit was het nieuws. En ik, ik weet niet op wie ik gedrukt heb, maar het voelde zag daar... Maar in ieder geval, er ging iets af in mij. Dat was uh, niet ja, helemaal okay. goed. Dus, maar wat is nog steeds niet helemaal daar? Licht gewond was ze. Nou, dames en heren, jongens meisjes. Tien over negen. Dit is nog steeds extra weekend. Maar nog steeds in de house. Ali we gaan zo nog een... Uh, ja, Weet het nog één keer doen. Ja, maar... yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, hey, hey. ja, ja, ja, ja, ja, ja, Doe even helemaal vanaf het raadje. Dames en heren, het is... Tien over negen in de studio Alibi. B. Ja, ja, ja, ja, ja, wordt een hit, hoor. Misschien wel leuk voor je nieuwe cd. CD. Ja. Ja. Voor, voor, voor als jullie het nachtprogramma de hele dag doorgaan. En uh, tuurlijk, hebben we weer wat er over te kletsen. Ja, dan kom je ook wel even de buurten, neem ik al. Hé, jongen, je kent mij. Ik dus ben, ben altijd, wij voor uh, alleen maar witte borrelnootjes. Heerlijk, heerlijk. Witte borrelnootjes, gezellig, jongen. Ey, uh, en uh, liedjes draaien van, nou, Gaan we een liedje draaien van mij? Ja, we gaan zo, uh, want er staat een uh, track op met, uh, met uh, Lieke. Ja, hoe is dat gekomen, Lieke Ho van Lexmond? Dat zo voor elkaar, nee, broer, ik, dit, dit, ik ga dit heel kort samenvatten. Als je dat zo in eerste instantie zou zien, ADB B, Lieke, Lieke van Lexman, Dan denk je, ja, dat is commercieel. Heel slim bedacht. Sorry. Ja, dat is, echt, dat is echt gewoon, dan ben je echt geil. Sorry. Als, als ik Lieke van Lexmond zeg en jij gaat in één keer op, op borrelnootjes je, je, je, je, je, je potentie afreageren, Sorry, Nee, sorry, ga verder. verder. Daar ging echt nergens over. Ga nou, ga verder. Ik, ik heb het ook wel, al, als ik de naam Lieke van Lexmond hoor, denk ik ook gelijk aan, aan nootjes in mijn mond. Dus ik dus, dus, dus, Heel gek. Je bedoelt nootjes naar na, nee, ja, elkaar. Ja. ja, nou, ik kan het Lieke. Even, even, even nou, met respect bah, voor de mens. Nou, ga, ga verder, ga verder. Lieke van Lexmond. Ik ja, wil ja, even ei ophouden nou. Oké. Okay. Eens goed. En, en dus, maar ik ken Lieke van uh, de concerten in de Kaap van Marco Borsato. Wat is hij da dat dan? Ja, zij, zij dan? Zij is de vriendinnetje van uh, Jeroen, van de Toetsenist. Oh! Ja, yeah, hè. En die is groot, die komt zo meteen een hele bolslap slapen hier met ja. je. <laughs> zie je. Stap nee, ik je toch even mee? Uh, ik wist het nee, niet mee, hoor. Nee, maar, maar, maar daar heb ik Lieke leren kennen en ze is echt een, een fucking lief meisje. En dus op een gegeven moment zag ik haar voorbij komen in een programma van Jensen... en de laatste filmpjes die een keer, weet je wel, van uh, die uh, artiesten, een kort filmpje. Ja. En op een, moment, op een gegeven moment zag ik haar zingen. Toen dacht ik van, wow, ze kunnen zingen. Dus toen had ik meteen het idee van, ja, als zij kan zingen en we zijn bevriend... waarom gaan we niet een liedje samen opnemen? En zo wow. is dit liedje ontstaan. Wat en goed, nou, dat he? het daarnaast ook nog commercieel heel slim is. Nou, dat is weer een geval nou, een ja, van, nou, maar dat ik... je toch even mee. Ik vind wel het belangrijk dat mensen weten dat Lieke gewoon ook echt een vriendin is... en niet uh, alleen eventjes uh, hiervoor gevraagd om muziek te maken. En uiteindelijk staat het liedje op de cd. Maar alles wat ik doe gebeurt uh, zomaar, toch? Dus, ja, ja. Jij duwt ook wat af, hè? Ja, maar dat valt op zich wel mee, weet je. Ik had op zich ook heel veel... Uh, veel bekendere mensen op mijn album kunnen krijgen. Maar er staan ook uh, toch best wel wat onbekende namen op. Meldt melden zich ook mensen bij je aan die zeggen... hé hey Ali, eventjes voor mijn carrière even een uh, duetje doen. Ja, tuurlijk. Wie? Was getekend René vroeger? Nee, dat ja. nee, nee, nee, is niet. Ja. Open ja. Polypische koffie. <laughs> ja, heel veel demo's krijg je binnen. Heel veel demo's. Maar dat is natuurlijk niet... Ik kan niet met iedereen... Uh, ja, maar ook, ook, ook bekende mensen. Ik bedoel, uh, zeg maar... Gerrit Ger Ger Joling, die kwam laatst met... Een een, uh, echt? Een verzoek. Uh. Gideon Joling. Jo jo <tie> en uh, nee, ja, nee, bekende Nederlanders heb ik nog niet echt. Uh, volgens mij niet, nee, nee. Nou, Jeetje nee. zeg. No. Ja, jammer, heel jammer. Ja, ja, ja maar lieke is, uh, heb je het gezien tijdens Dancing with the Stars? In dat, in dat en leuke of jersey? ik het heb gezien. Oh my god. En of ik het heb gezien. Oh. Kijken jullie naar Dancing with the nee, Stars? Nee, maar alleen omdat ik wist wat voor jurk ze nee. aan had. Alleen omdat ik wist wat voor jurk ze aan had. Heb je dat niet gezien in Nee, ik de Dancing with the Stars. Oh. ik doe maar één lol, doe nooit en zo is de mee. Ik ben trouwens wel heel vaak gevraagd voor Dancing with the Stars, Dancing on Ice, Dancing wat on je? the en Dancing on the Weet ik wel. Maar mijn ritme, uh, gevoel gaat tot aan mijn tong. En, en daarnaast zit er een vertraging in. daar kan ik hele leuke programma's mee bedenken. Maar die komen nooit voor 12 op tv. <lacht> Dat denk ik ook niet. Dat geef ik op een briefje. Wat Annaal Plus vanavond weer. <lacht> nou, uh, Lieke, Ali B en Lieke van Lexmond. Hoe heet de track? Het liedje heet Je bent gewaarschuwd. En ik waarschuw dus mensen voor een mooie dame. Ali B, Lieke van Lexmond. Gewoon bent eens Als je hand voor je ziet staan, kijk je gelijk zo smoor verliefd aan. De kijk ze terug, waardoor je in paniek raakt. Je bent niet zo goed als het om romantiek gaat. Boek daar stop, wat hek de peper in je kont gaat. Pak jezelf op, pas je bent de grond zakt omdat jij een grote mond gaat. Maar het wordt niet gebeten. zolang de hond braaft. Als je naar me kijkt, wanneer ik jou verleid, voel ik mijn verboden vlucht verslaving als de zwaarste drug. En is soepel met de heupen, wees voorzichtig met je keuze. Want zij blijft in je geheugen. Moet je kijken naar die ongelukken. En een prachtige lach komt zo op je af en zegt: Zacht dat ze je mag. Ik mag jou. Meteen was je van slag. Maar met twee handen greep je naar de kans die ze gaf. Het is check voor uitbetalen. En die smile op je face spreekt duizend talen. Voor een meid zoals deze moet je een prijs betalen. Wil de vibes oké okay, maar zij blijft geharland. als je naar me kijkt, wanneer ik jou verleid, voel ik mij een verboden vult. Verslavend als de zwaarste ruggen en is zoek met de heuvel. Wees met je keuze. Want zij haar je geheugen. je naar die ogen. Het maar dit moet een zing worden. Is het hit. Jongens, is het niet? Save the best for last, wat oma Audi altijd zegt. GELACH! <laughs> de lente-hit wordt leuk, hè? De, de, de clip, de clip de zou echt ook gewoon met haar dansmoves... moves en alles. Ik al, zie hem oh, al voor oh, me, weet ja, je In mijn gedachten zie ik de clip voor me. Ja, ik weet, ik zag jou dromen. Ik ja, zag, oh man. Ik, uh, ik dacht van, oké, okay, nou even snel een glaasje water bij Gerard brengen, want die, die wordt hot! die gaat ik echt in hot, hot, hot. Uh, Zullen we even bellen? Heb je de nummer? Ik, ik heb een nummer er wel. Nou, kom even. Dan gaan we even bellen. Even, even doen, hè? Even uh, zeggen dat er moet een, er moet een uh, Greatest Hits komt eraan. Oh, maar we maar better, better, better, better. doen we het eerst een liedje Wacht, draaien. Wacht, we moeten er eerst eventjes... Uh... 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Oh ja, hij is er weer bij vanavond, DJ Sandstorm in de mix en hij heeft de volgende platen in de verkeerde volgorde gezet, maar het klinkt als een tit. Grandmaster the Flash and the Message, Jay Z, 99 Problems, you two Mysterious Ways, Taco bo, Here We Go Again, Farley Jackmaster Funk and Daryl Penny, Love Can't Turn Around, The Temptations, Papa Was Rolling Stone, In the Basement, Jackson, Take Me Back to Your House, DJ Sandstorm in the mix. DJ Sandstorm. Yeah. Mm -hmm. Cause, cause don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't I'm Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Don't Brothers doing fast on my mother's TV. Says you wants to do what? It. just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the sugar rate fight. I build collectors to ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a pump education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. So, oh, if you having girl problems, I in bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Pippin' years 94, and my trunk is wrong. In my rearview view, never is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car. Uh -huh. Bounce on that put the pedal to the floor I'm to Let me take a walk with the the moon Spamdjsandstorm.nl Ik weet niet of deze mix erop staat, maar de, de, bezoek de site en zeg van ben jij kick de bom. Wat een mix! Nou, dit is echt misschien wel even, een van de allerbeste die je ooit gemaakt hebben. En ze waren al ze goed? Zal ik even vertellen wat u allemaal, allemaal gehoord hebt? Even een rundown, dames en heren, jongens en meisjes. Hier spreekt tot u Gerard Ekdom. Guermaster Flash, The Message, Jay-Z, 99 Problems, U2, Mysterious Way... Bow, Here We Go Again, Farley Jack, Master Funk... en Daryl Penny, Love Can't Turn Around... Temptations, Papa Rose Rolling Stone... en Basement Jacks, Take Me Back to Your House, DJ Sandstorm. Goeie shit, uh, Sandstorm. Bijzonder. Wow. Hey uh, Ali... Ik, ik ga weg, maar voor, voordat ik wegga wil ik nog één ding zeggen. Nee! Nee, echt waar. Nee! Nee, nee, nee, nee. Nee, het heeft echt er niet mee te maken, omdat oh, het verboden okay. woord. Het heeft te maken met jullie vroegen mij of er nog een artiest was die mij gevraagd om een liedje met hem op te ja, nemen. Ja. ja, En dan kom ik er in één keer, in één keer, kom in één keer, zo naar benen boven. Sven van de Holiday Rap. Dat nee! meen je niet. Ja! Ring a ring a dong voor de Holiday. Ja. Waarom moet mijn arms in your ass let me hear you say. Ja. Die gasten. <laughs> Hij, hij heeft me net en ik heb positief gereageerd. Want uh, ja, het lijkt me toch wel... Weet ja, je, je niet? Onze DJs Ga je het doen of niet? Ik ga het doen. Dus rond uh, juli kunnen we de Holiday Rap opnieuw in de hitparade gewachten. Misschien vanmacht. wel in ja, juli, de, ja. Maar de, mooi. Ja, maar, ja. Tweede kant voor de zomer vibe. Oké, na ik heb nieuws voor je. Het is geworden. <laughs> Goed zeg. Hey, he, ontzettend leuk dat je hier uh, wilde zijn vanavond, Ali B. Jullie ook bedankt. Het was echt heel gezellig. Het was echt top. Super, man. En als je een, er... een nieuwe cd hebt, kom je weer terug. Ja, ik kan me elke keertje gewoon niet over de cd praten. Ik bedoel, alsof we daar zoveel veel over hebben nee. oh. Oh. Oh. Gekke Ali. <lacht> <lacht> <lacht> uh, nee, als ik in de buurt ben, dan ben ik even langs. Ja, Dat vind Is het Nee, Je weet waar we zitten. Tuurlijk, homie. Elke vrijdagavond van 7 tot 10. Wat, wat moet je nu doen? Want je moest weg, hè? Ik heb een aanspraak. Waar? Ja ja. Met wie? In Almere met Sven. Nee. Nee nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Hoe zit, hoe zit, het, hoe zit het liefde eigenlijk? Ach, wow. Ja, ik heb uh, met de informateur uh, hoekstra. <laughs> wat is dit nou weer? Wordt het een links of rechts kabinet? Informateur B? <laughs> ik heb mij nou best schelen, joh. <laughs> dat maakt helemaal niet uit. Ik zo langs een in mijn kop. <laughs> <laughs> zo kennen we hem weer. Dames nou, en heren, Ali B! Yeah. Kant. Aan, de ene maar door, kant, nee, maar aan de ene kant denk je van, als, als, als, weet je, als bekende Nederland wil je de VVD wint, dus is belastingtechnisch van ja. bekende Nederlanders. Ja. Ja. Maar aan de andere kant... Weet je, mijn doelgroep is toch dit arme mensje, weet je. Ja. En als die geen geld, dan komen ze ook geen... Staten. Ik zit in een dilemma, jongen. Maak er gewoon een paarskabinet, vind ik altijd goed. Links en rechts, maar gewoon lekker in het midden. Lekker ja, centraal. verhaal. Strak plan. Dankjewel, stand. je was ja. echt uh, te gek. Leuk, man. En dan zitten wij nog, uh, Geer. Ja, een beetje afdruipend hier, hè. Maar je... we hebben nog goed nieuws. Oh ja, yeah. zeker wel. Inner city, oh. city. 2006, city In de rijen in Amsterdam. Deze week, deze week. Kaarten. kaarten. Dat wist je, je zag hem aankomen. Ja, ik vond het woord kaarten in de lucht. Ja, ik had het ja. vanaf moeten. 16 december in de rij in Amsterdam. Uh, het motto, music is the answer. Maar de vraag is: dat laten we het midden. Maar uh, we hebben twee kaarten. <laughs> ja, en uh, die zou jij zomaar kunnen winnen. Ja, jij? Maar een die krijg je beter. niet zomaar. Daar Dan moet je wel wat voor doen. Zijn wij, hè? Ja, we zitten echt heel erg. Ik uh, denk uh, het is een uh, aardig als we het ringtonespel aan deze inner city kaarten hangen. Dus het is uh, daadwerkelijk ook wel een, uh, een prestatie die je moet leveren. 09091336. We zijn streng vanavond. Normaal is het dat we zeggen, nou weet je wat, jij krijgt een half kaartje als je één van de twee goed hebt. Nee, je moet ze allebei weten. Twee ringtones door elkaar heen afgespeeld. En jij moet weten welke. Weet. Dit zijn. Uh... Niks voor zeggen, Gerard. Niks voor zeggen. Uh, dit, dit klinkt als Sinterklaas. dit. Niks oh, voor Wat zeg ik nou? Uh, het zijn hits uit de top 40, juist. He? En top, een hit is een plaat die op dit moment in de top 50 staat. <laughs> Nou, als je enig idee hebt, dan uh, nodig ik je bij deze van hart uit om te bellen met 0909-1336. Met de radio. Zet je radio uit als je wil. Hallo. Ja, fantastisch. Wie ben jij? Hallo met Jim. Yeah. Hallo, hallo. Nou, zeg het maar dan. Het was een Sinterklaasdietje, maar ik kom niet op de titel. Dus ik gok, zie komt de stoomboot. uit. Ja, zwaar kut ja. zelfs. dat is echt, uh, je fout en je fout en dan kom jij nog een keer aankakken. Dus uh, ik zeg, uh, sorry joh, maar uh, ja. toch bedankt voor het bellen. Oh, dag Veenstraat. Dag. Dag. Dag. dag. dag. dag Jim. Eh? Dag. Drie Fem, goedenavond. Goedenavond. Oh, hallo. Oh. Oh. Mm, hallo. Wie ben jij? Hm? Ik ben Patricia. Patricia! <laughs> Wat wil je drinken, schat? Oh, nou, we slaan gelijk door. Um, Hoe is het, uh, Patricia? Ja, huh? Wat zeg je? Hoe, gaat het goed met je? Hoe het is? Het gaat heel goed met okay. mij. Wacht, ik zal even de muziek. Maar jullie ook? Als... Ja, ja, uit, ja, uitstekend. Ik Moetje. denk alleen dat het misschien wel slim is als ik uh, eventjes uh, de muziek aanpas aan het, uh, het soort gesprek. wat we hier aan het doen zijn. E oh ja, nee, voel je het een bepaalde kant op gaan? Ja, ik, uh, dit gaat gelijk zo. Hé, hey, hallo. Patricia, wat was je eigenlijk aan het doen? Even tussendoor. Ik ben onderweg. Waarheen? <laughs> ik ga naar Club Live vanavond. Waar? Naar Club wat? Naar Club Live. Oh, wat is daar te doen? Wat is daar te doen? Een leuk feestje. Oeh, vertel. Wat voor feestje is het, Patricia? <middels> vertel. Mm, mm, mm, mm. Wat voor feestje is het, Patricia? Ik zal het even vertalen. Uh, 80 is ethisch 90s vanavond? Oh, oh. Heb, je, heb je ook een ethisch 90s outfit aan? Uh, nou, nog niet echt helemaal, maar dat komt goed vanavond. Dat is wel niet goed. ethisch verantwoord ik? <lacht> nog niet helemaal, hè? Nou. Nog niet helemaal, hè? Nou, maar Patricia, weet nou, je? Ja, ga nieuws. Is... Weet ja. jij wel wat de opgave was? Want het waren twee. Uh, nou, ik, ho ik hoop het. Uh, ik denk dat het de zak van Sinterklaas Klaas is oh. en die de maand schijnt door de bomen. Oh, echt? No. No. Uh, nou, laten we even gaan luisteren. Dit is ringtone nummer 1. Ja. Jee. Ja, ja, ja, de zak van Sinterklaas, de ja, dat is heel van Sinterklaas, oh jongens, jongens, ik ben zo. haas. Kom. En dit is ringtone nummer... 2. Strak, is exact dezelfde, hè? Nee, dit is, uh, is dezelfde ringtone, dit. <laughs> Hebben ze verkeerd in het systeem dat gezet? Dat niet, hè? Dat klopt niet, hè? Dat klopt niet. Nee, maar geloof me, het was toch echt... Inner City. Inner City. In de city. In het, het staat helemaal verkeerd oh, in de. het... je jullie een beetje nerveus? Ja, nou, dat komt bij jou, Patricia. Dus ik weet niet, je gaat naar een ethisch s feestje. Ja, ja dat is echt zo jammer. Ik, ik, ik zoek het bestandje op wat heet zie de maanschijn door de bomen. Nou, Doet ie weer niet. Dat is We toch een beetje jammer. Niks, maar geloof me, het was wel hartstikke... goed. Patricia! Je krijgt wel ja. die prijzen! Ja, wow. Het zijn twee kaarten oh, ja. hoor! Je, Je van, krijgt twee, twee kaarten. kaarten! Twee kaarten! Voor ieder Vanavond ga je naar een 80s en 90s feest. beetje belegen natuurlijk, dat wel. Maar 16 december. Dan ga ik los. In de rij ga je staan. Dan ga ik helemaal los. Dan ga jij als een malle op en neerspringen op al dat prachtige geluid van Inner City. Dat doe je goed hoor. Veel plezier daar. Blijf even hangen. Dan gaan we je adres noteren en dan komen we binnenkort bij je op de koffie met de Kaaiks. Juist. Hartstikke leuk. Oké dan. Dag Patricia zullen wij het al gelijk even hebben over het volgende onderdeel... in uh, dit uh, best lekker lopende programma. Vind je? Ja, nou, ik, ik vind het zelf eigenlijk wel lekker gaan. Maar als je zegt van nou... ja, het, Ik vind dat je veel aan het doen bent terwijl je aan het praten bent... de laatste uh, pakken met 6 minuten. Hè? Ja, dat ben ik hè. Ja. Ik, ik ben zo op zoek naar, uh, naar de juiste geluidjes en zo en weet ik veel. Maar ik kan, hem, ik kan het ook... Oh, ja, ik heb hem gevonden hoor. Je zag het niet gewoon, hey. maar... Het is hoog tijd voor. We kijken wat ik voor je kan doen. Request! Ja! Zometeen om ongeveer 5 voor 10 een plaat uh, die jij aan kan vragen. Nu op 3333, dat is het sms-nummer. Gerard gaat met zijn magische vinger langs uh, de, <laughs> de, magic de lijst. En dan uh, zeggen wij heel lief: uh, we zullen kijken wat voor je kan doen. En dan draaien we je, je plaat, maar win je ook een t-shirt? Ja, en ik zal kijken wat ik voor, voor je kan doen. T-shirt. Zijn ze er al? Doei, Mien. <laughs> And I 5 heroes, <laughs> dat doe je toch uh, wel heel erg uh, leuk. Uh, Rock roll! Nou, even kijken, hebben we alles nog? We sleutels, we portemonnee, portemonnee, portemonnee nog? Ja, telefoon. Haal ah, is weg nou, we. Toch even checken altijd, hè. je weet je weet. Alles is er alles in niet, nog. maar nooit. Je weet het nooit. Ah, hij begon er zelf over met die grappen, dus niet tegen ons nou. Het is nog steeds extra weekend en uh, Gerard, normaal gesproken ben jij de man uh, van de, de onderzoekjes. Ja. Maar ik, uh, ik stuit er vanochtend op een. Dat meen je niet. Ja, en die wil ik toch eventjes tegen je aanhouden. Verras me. Nou, dat is hem. <lacht> Lekker, hè. Nee, euh, moderne mannen, daar gaat het weer om. Uh, we hebben het al vaker gehad over de metroman. Uh... Nou, dat dus straks nog. Nou, inderdaad. En ik ben nog aan het genezen van onze ontharingsspecial. Hey, hoe... Je, je, je, je halen weer terug. Nou, weet je wat het raar is? Mijn beenhaar begint uit te vallen. Pardon? Ja, de, het is <lacht> een. Oh, nee, ik kan zeg... je laten laatst... zien, <lacht> let op. Ik heb. Ik heb uh, hem dan links of rechts. Ja, kijk, een hele. He, he, he, binnen... Heeft een blanke streep. Even, dat moet ik even zien. Een ogenblik, ik ga eventjes bij Gerard kijken. Maar... Kijk, ik heb niet geharst. Het is, is gewoon weg. Nou ja. Ja, echt, hè? Dat is zeker? Nee, dat was. Nee. Je hebt, je hebt, je Dit is je, ik heb jouw strip. Dus ik ben alsnog ben ik solidair met je geweest. De ja. natuur heeft zijn ding gewoon vanzelf gedaan. Want laten we eerlijk zijn, je had het een beetje lijzig uh, onthaard. Met de Warmen Special. Echt, uh, nou, nog net niet je grote teen. Net iets hoger. Ja, nee, enkel en alleen mijn enkel. En nu, inderdaad, de plek waar ik dan nu net aan het genezen ben. Ja, dan is bij mij ik heb, weggevallen. Kijk, ik heb hier. Zie je, je zat het en het komt nu een beetje terug. Je ziet het eigenlijk. Nou, als je het niet weet, dan. Die lucht! <laughs> is het bij een odeur? Maar uh, het, ja, je haar valt uit. Maar goed, metromannen, de moderne man. Er is weer een nieuwe definitie van de moderne man. Oh, en dat is? De moderne man is geen doe-het-zelver meer. Qua scheren? Nee, qua oh. uh, klusjes. Uh, nog maar weinig mannen schamen zich ervoor... dat ze verschillende schroevendraaiers niet uit elkaar kunnen houden. Nee, hier en nog eens. En 50% zegt niet technisch genoeg te zijn om thuis klussen te verrichten. Doe jij wel eens wat thuis of niet? Ja, ik heb uh, scheve plinten, daar hangen schilderijen scheef... en het, uh, uh, het doucheputje is nog steeds niet ontstopt. Dus ja, ik doe regelmatig wat. Jij gaat elke dag uit pure noodzaak in bad. Ja. onder het water er toch ontstaat. staat. er toch al. <laughs> nou, dan kunnen we er net een goed gebruik van maken, ja. lieverd. Nou... Maar het, het, het grappige is, ik, weet je wat ik altijd doe? Dat is een hele goede truc. Ik bedoel, ik heb alle gereedschappen in huis. Ik heb uh, klopboormachines. Ik heb uh, schroefboormachines. Ik heb alles in huis. En, en, en schroevendraaiers en shit. Ja. Maar ik doe nooit iets. Weet je wat ik altijd... De, de truc is, lieve luisteraar... Wat je moet doen, is uh, op het moment dat er vrienden over de vloer komen... Proberen dat ene klusje voor elkaar te krijgen. En er vooral heel moeilijk bij gaan kijken. Ja, maar weet je wat Wat is dan is er dan gebeurt is namelijk... Oh, nou, okay, laat ja. mij maar even. Klaar. Ik heb het natuurlijk jarenlang uitgehaald en sindsdien komt er geen vriend bij me over de vloer. Dat is een beetje het probleem. Ja, het fijne is dat als ik, in, als ik nou stel, ik kom binnenkort bij jou eten, stel. Ja, ja dat moet dan wel een keer. In januari wordt het waarschijnlijk. Dan hebben we namelijk een nieuwe bank. En dan durf ik weer mensen te vragen. Kunnen binnen we eigenlijk ergens op zitten ook? Ja. En die vorige ja, ik denk, we die bierkraat ervoor geweest. We hebben nu ook wel een bank, maar die wordt door onze hond regelmatig bereden. Dat ziet er echt niet uit. Hij denkt dat het een sperma-bank is. Dus is echt, dan pakt hij het middels de kussen. Kan dan... ik hier pinnen? Ja. <laughs> nee, ik kom even wat storten, zegt hij dan Hoppa! Hoppa! Maar, eh. Um, uh, daar durven eigenlijk geen mensen meer op te ontvangen... op de, op de spermabank van een hond. Dus uh, in de januari, kan januari krijgen we een nieuwe bank. En dan uh, wil ik graag uh, nog een keer het, uh, het genoegen terugdoen... wat je ons hebt geschonken door uh, bij jou uh, te mogen eten. Ja, maar het, uh, ik kan, voor alle duidelijkheid, ik kan je dus niet helpen. Want ik heb je net uitgelegd nee, nee, hoe het, nee, moet, hoe het nee, werkt... Nee, als je klusjes gedaan wil krijgen. Nee, dat, dat komt goed. Maar het grappige van namelijk uh, deze versie van de metroman is... Kijk, normaal gesproken, als uh, wij als uh, uh, man ergens iets lezen... over uh, wat de metroman nu weer moet kunnen, hè, de moderne man... dan is het Vaak omdat de vrouw het wil. Precies. In dit onderzoek is het dus zo dat uh, mannen zelf toegeven... geen doe-het-zelfde te zijn en zich er ook geen moment voor te schamen. Maar dit leidt tot grote onrust bij vrouwen. Want er gebeurt niks meer in huis. Inderdaad, als het aan vrouwen ligt... gaan mannen weer massaal met hamers, spijkers en boor aan de slag. We gaan weer gewonden vallen en zo. Daarom. Meer dan 80% van de vrouwen vindt het vervelend... dat een man geen schilderijtje wat zoenen kan ophangen... een lamp kan vervangen of het toilet kan ontsoppen. Nou, ik vervang wel lampen en ik hang schilderijen op... Maar als er geboord moet worden of zo... Weet je, we hebben zo'n klein mannetje, die is anderhalf jaar... en die trekt alle laadjes open. Ja. Ik betrapte mijn vrouw er gisteren op... dat ze gewoon uh, op haar knieën... Uh, van die... Uh, hij gaat niet verder open, laadjes aan het bevestigen was. Van die oh, klemmen. die ding. ja, Ja, ja, van die vrienden klemmetjes. Ja. En uh, ik doe dat soort dingen dus niet? Dat is niet zo heel... Ja, ik heb laatst voor het eerst ook wel een boor gebruikt. Ik was best trots op mezelf, zeg ik het zelf. We hebben... ja, dat heb ik gehoord, ja, dat je dat ge gedaan hebt. Ja, en terwijl jij in Soes woont en ik in Hilversum, kan je nagaan. Maar, maar de uh, tak... was dat ja. De grap is, jij zegt ik kan geen, uh, geen schilderij ophangen en geen lamp vervangen. Ik kan het wel alleen dan haal ik het door elkaar. Dus wa waar de schilderij moest komen, pas nu een groeilamp in. En daar waar een plint moest, daar hangt nu dan schilderij. Even maar een schilderij. Nee, hebben we schilderij <laughs> voor gehangen, want dat zag er echt een top. Nou, mocht je dit kennen, of juist er een scheidhekelen hebben dat je man niks kan. Oeh. Fax ons! Ja 0909 1336. Sluit ik de fax aan. oeh.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 not the one for me <laughs> Motto: Het zwarte paard valt nooit ver van de kerstboom. Mooi hoor. Uh, Katie Tunstall zat ook nog andere liedjes namelijk. Dit was een eentje. Snurk jij, joh? Nee, dit is uh, een poging tot zagen. Ik denk als we dan toch midden in de klus dingen zitten, dan uh, oh. pak ik er ook een paar toepasselijke instrumenten bij. Uh, en we kijken of, of meer mensen zich hier herkennen. Hallo met radio. Hallo. Met wie? Joren. Joh, joh, jo Hey, Wij zijn dringend op zoek naar uh, die radiocommercial van Inner City. Wacht even hoor. Ik, ik geloof dat we hier een totaal ander spoor op gaan. We gaan een hele andere Zie je kant je op. Die mannen zijn echt niet handig. Hallo, met radio. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo met Tuun. De klussen met, oh nee, de bicycle repairman. Jij eh, repareert fietsen. Ja. Je wordt aan banden gelegd dus. Ja, precies. Die klapband, die klapband van net heel ik ook Was jij dat? Oké. Okay. Ja, precies. Jij bent dus wel handig? Ja, nogal eigenlijk. En, en merk je dan ook dat vrouwen daar als een malle op afkomen? Uh, ja, best wel. Want dan we gaan ze je echt als een walvis aankijken. Zo van, eh, hoe doe je dat? En nou, dan zeg je van, ja, de, de, de Gerardse truc eigenlijk. Maar dan doet de vrouw het. Als een walvis kijken, hè, dat is vooral een aangespoelde walvis. Dat is wel een klein detail. Ja, dat stinkt alleen. Hè? Die lucht! Die lucht. Ja, de vaste luisteraar. Ja. Het is toch ook ernstig dit? Die lucht! Ja, dat pik je regenroom. toch even mee, hè? Ja, ja. Ja. Dat pik je toch even mee! Nou, um, ik begrijp dat jij dan... Op op dit moment ook druk bezig bent met alle vrouwen van je aan het afslaan? Uh, nee, ik ben nu eindelijk klaar met werken. Oh. En wat nu? Wat ga je dan doen? Uh, wat ga ik doen? Nou, ja... ja nou, Klussen. Ik, ja. <laughs> nee, ik ga gewoon even uit en dan straks weer uh, de friek nog luisteren. Hey. Hey, maar... Ja, ik, uh, uh, ja sorry hoor, maar even... even Net was ik er doorheen ja. met Patricia samen. Patricia. Ja. Oh eh, uh, Patricia. Oh ja man. die. Echt we kwamen tegelijk binnen. Zo, zo. Dat, is, en, dat is ook dus. knap hoor, tegelijk binnenkomen, dat wil ja. uh, zeggen. Ja, en ik ben, ik ben een heer, weet je. Ik laat de dame voorgaan. En oh, ik heb wel echt de hele week heb ik smsd en, en jouw zoontje heeft ook nog een fiets nodig, Gerard. Oh, Teun, Teun. Ja, jij zat inderdaad echt drie miljoen keer onze sms-box. Oh, dat jij in de city ja, wil. De techniteun ben jij. Ja, ja juist. Ja. Ja. Oh, damn, oh, ja. Ik heb al je platen. Nou, ja. ja. oh, je toevallig. Volgens mij zijn de kaarten nu echt wel op. We kijken we eventjes naar de afdeling administratie. Ja, oh, ik dan? zit al met ja. Nee, maar het is nu echt op gewoon. Uh, Einde van de week. We hebben nog wel inner die aanzichtkaarten. <laughs> ja. Een hele stapel ook nog. Uh, we kunnen we meer ruilen tegen een extreemhak? Vooruit de nieuw. Eh, ik Dit zal is... kijken wat ik voor je kan doen. En we hebben hier ook nog een pallet vol met de nieuwe cd van Ali B. Wil je ja. daar nog ge... de nieuwe cd? <laughs> Nee, nee, jongens. Als je van Possi houdt, dan uh, wordt Ali uh, wordt hem even niet. Nou, uh, Ali hij is, is geïnspireerd uh, door uh, Possi. Ja, de reden ja, dat hij is begonnen met rappen was Possi. Ja, maar vereren, dat is nog een ander. Tenminste, uh, je roots uh, toekennen, dat is nog weer wat anders. Want dat kunnen die uh, nieuwe jongens niet. Dat door te. kennen ik door... wel, dus. Nou, wij vonden hem best leuk, hoor. Ja. Steen, ja nou, we ai, hebben ai, alle platen van ai, Ali KB. Hij is als persoon, vind ik hem ook gewoon tof. Maar gewoon, ja, zijn muziek niet. Dat mag toch? Ja, dat mag zeker. Dat mag. Nou, jongens, uh, ik ja, vond het, uh, ja, Sorry, we kunnen je even niet helpen, Teun. De kaarten zijn echt op. Het spijt me echt... Maar zonde. fijn dat je met fietsen bezig bent. Ja. En <laughs> ja, vooral, uh, blijf je uh, doorgaan. Ik, geef, ik fiets even weg. Dat is goed. Goed, jongen. En uh, met hoi. al die fietsen gewoon blijven bellen, hè? Ja. Ding ding. Ja. -ha. Hallo, met radio. Met Alice. Hoi. Alice! Hoi. Jullie zijn dus niet goed in klussen. Ja, de, hoe is dat? Vinden vrouwen dat de inderdaad zo vervelend als dit onderzoek beweert dat uh, mannen niet meer zo handig zijn? Nou ja, ik ben gewoon. Ik probeer het zelf. En als het niet lukt heb ik wel een man nodig om me te helpen. Noem eens een voorbeeld. Wat voor klusjes zou jij niet kunnen? Um, nou, ik ben niet goed in stukken. Nee, dat ben ik de laatste jaar ook niet goed. Ik heb één keer gedaan <laughs> je iemand thuis, nooit meer wat van hoort. Nee, oké. Okay. Maar nee, nee, ze zeiden dus ook event. van, oh Gerard, daar heb je een mooie trap gemesseld. Nou, eigenlijk is dit een stukwerk. Ja, dat is een stukwerk. meer <laughs> <laughs> ja. stuk dan stuk dus. Ja, daar liet die relatie ook aardig op stuk. Ja, op ja dat is kut, hè. Maar <laughs> kut, jij bent uh, in, de, in de basis dus ook niet zo heel erg handig. Nee, maar ik probeer gewoon aanmodderen. Dan leer je het vanzelf. Oké, okay, dus ik ben heel benieuwd hoe je achtertuin eruit ziet, uh, Alice, <laughs> <laughs> en, hoe, en of jouw buren ook zo gek op je zijn. Mag het? Ik heb een tuinman, en ik ben net verhuist, niet te hard praten. Heb jij een tuinman? Een tuinman? Oh! En die knipt alles struiken en zo, die maait <laughs> ja. het gras voor je voeten weg. Ja, dat wat, klopt. Maar wat doe je met een tuinman? Ja, die kreeg bij. erbij. Bij een huis? Nu ben je een ook van één huis. Ga naar de ja, tuinman. tuinman. <laughs> U kunt hem negeren, maar ook wegsturen. <laughs> nou, uh, dan wens ik je heel veel plezier met je tuinman. Die kan je oh, misschien nog een goorlijk. paar aardige kneepjes leren. En Dat kijk vooral uit met de heggenschaar, Oké, okay, doe ik. Ja, dag, Ellis. Dag, dag Ellis. Mooie tuinman. Uh, even een reminder nog, want we gaan zo echt... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen, request eruit. Als jij nog een request hebt... 09091336 of nog liever 4x3. En. 3333. Wie weet krijg je dan ook het... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt erbij. Met Mouwen. Want Zo zijn we dan ook wel weer. Precies. Met Henk? Ja, wat jij wil. Mouwen dan. dan he. Henk Mouwen. Ja, dat is ook wel. flow like a river. Head in the same way. I got a Friday. Friday. Mijn gobbere chaos is, hè? Uh, het programma He. is voorbij, maakt niet uit. Lekker hoor. Um, we hebben heel veel binnengekregen, hè? Nou, nou, poep, poep. Maar er kan maar één de winnaar zijn. En dat is... Martijn. Martijn! Martijn. Hey! Ja, we hebben het, uh, het, het langdradige stuk met de vinger van Gerard... na de evaluatie er even uitgesloten. Ja, die vinger was buiten de uitzending. Daar werd thuis ook al over geklaagd... of dat langdradige <laughs> ja. stuk met de vinger van Gerard. Laat je vinger ook, Nou goed. In ieder geval, je, krijgt, uh, uh, uh, je hebt een plaat aangevraagd. Ja? Welke? De toe van blur. Nou, die gaan we meteen draaien. En het voordeel is, je krijgt ook nog een. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! T-shirt. Geweldig. Ben je dan blij of ben je dan blij? Ja, gigantisch. Als het ooit klaar is, komt die rijden. Want we vroegen laatst van, goh, kunnen die t-shirts volgende week komen? Zeggen ze? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Tegen ons gebruikt, Martin. Veel plezier met je shirt en met je platen, Martijn. Ja. Oké. Volgende week weer ergste weekend. Met wie? GD. We gaan het spelen, joh. Dus we gaan het spelen. We gaan het spelen. We ik vond het leuk de volgende week. Ja. Ik het leuk, dus de volgende week. Ja. Dag. het